Vijf agenten die eind augustus gericht hebben geschoten tijdens een strandfeest in Hoek van Holland worden niet vervolgd. Hoofdofficier van Justitie Hofstee zegt dat de vijf niet worden vervolgd omdat er sprake was van noodweer. Tijdens rellen vuurden 21 politiamensen samen meer dan 60 kogels af. Voor een groot deel waren het waarschuwingsschoten, maar een man van 19 werd dodelijk geraakt. Zes anderen raakten gewond. Staatssecretaris De Vries mag een nieuw bevoorradingsschip voor de marine kopen. De Tweede Kamer is uiteindelijk met een grote meerderheid akkoord gegaan. Het schip kost 100 miljoen euro meer dan was begroot en daarom had de Kamer lange tijd grote bedenkingen. Ook de Vries eigen partij, het CDA, was kritisch. De Vries heeft erkend dat hij de Kamer eerder had moeten informeren, maar volgens hem zijn nieuwe onderhandelingen zinloos. Dierenartsen zijn tegen het afmaken van drachtige geiten om verspreiding van de Q-koorts tegen te gaan. Volgens de beroepsorganisatie leidt de maatregel tot het doden van tienduizenden dieren... waarvan een groot deel niet besmet is met de bacterie. De deskundigen hebben geadviseerd om drachtige geiten en schapen af te maken. En minister Klink denkt er serieus over na om dat voorstel over te nemen. De Rotterdamse politie verscherpt het toezicht op sommige openbaar vervoerlijnen en op stations van de RET. Aanleiding is de piek in het aantal gewelddadige incidenten van de afgelopen tijd. Burgemeester Abou Taleb, de korpschef en de hoofdofficier van Justitie hebben na overleg met de RET besloten... vanaf komend weekend meer toezichthouders zowel in uniform als in burger in te zetten. Henk ten Kate is per direct vertrokken als trainer van Panathinaikos. De samenwerking met ten Kate is volgens de Griekse club in goed overleg beëindigd. Panathinaikos staat tweede in de Griekse competitie met één punt achterstand op koplomper Olympia Koks. Ten Kate heeft anderhalf jaar bij de Griekse club gewerkt. Het weer vanavond vrijwel overal droog. Morgenochtend vanuit het westen enige tijd regen. In het westen en zuiden ook af en toe zon. Het wordt 8 graden. Dit was het NOS. Show.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 What are those tunes got to do with me? Tell me, darling, what have you been?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 Beginnende beweging en nou ja, daar heeft ze zich in verdiept. Is toe, is, daar is ze toegetreden, maar dat beviel de helemaal niet, dus die uh, hebben nog een poging gedaan om haar van gedachten te doen veranderen. en Iemand heeft daar zelfs nog een baantje voor aangezet om te gaan werken in een bordeel, of zoiets van. Nou, dan zal het wel overgaan. <lacht> nou, dat ging, dat werkte allemaal averechts bij Agata dus. Uh,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 Maar de verhalen over Agatha, die zijn altijd uh, overgeleverd gebleven. En die werden natuurlijk ook steeds mooier. Hè? Want de manier waarop ze gemarteld werd, dat was ook nog tamelijk gruwelijk. Dat kun je ook op alle afbeeldingen die er van de bestaan wel zien. Haar borsten werden afgesneden. Dus wordt altijd afgebeeld met een groot hakmes. Uh, of soms met een schaal waar de borsten op liggen.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 I do to go.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 ...liturgisch kleed dat een pastoor draagt tijdens de vieringen in de kerk. En die zijn in verschillende kleuren, dat hangt er ook weer af van de tijd van het jaar... Of, ...of wat voor soort feest we vieren, maar hier hangt een, een wit kazuifel uh, met goudborduursel En dat is ooit geschonken door uh, keizerin Elisabeth, of beter bekend als Sissi... ...die uh, regelmatig hier in Zandvoort op visite kwam...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 You promised me Broadway was waiting for me You were handsome You were pretty queen of New York City when, when the band finished playing, playing They held up for more So Sinatra was swinging all the drums they were singing We kissed we're on the corner I, I put down with my own Can't make it all alone I built my dreams around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 Vanaf 1854 zijn daar mensen in gedoopt. Het is een marmeren, marmeren bak. En die staat op een, uh, ja, ik denk ook een marmeren zuil. Met een mooie zilveren, beetje tentvormige deksel. Een ovale vorm. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken. En te hopen dat je licht het doet.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 Afwisselend met de Protestantse kerk. Nou, de Tessé-bijeenkomsten. die zijn afkomstig uit. het woord zegt het al, Franse plaatsje Tessé. Uh, daar is een. Uh, een protestantse, oorspronkelijk protestantse kloostergemeenschap. Uh, ontstaan. Wat eigenlijk al bijzonder is, want de kloostergemeenschappen. Die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 your perfume fills my head, the stars get red and all the night so good. It's